voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen, bier en koop. Meenig dames waar je wierde kogoren morgen. Slager, u zou mij een verschrikkelijk plezier kunnen doen. Oh, heerlijk. Heeft u nog van die verrukkelijke frikando die u gisteren had? Ja? Wilt u daar nou nog eens anderhalf ons van afsnijden? Graag, ja. En als u het heeft, dan graag ook nog een onsje van die prachtige filet américain. Graag. Een onsje, ja. En dan ook graag nog een onsje van die tongenworst, u weet wel. Ja. Wat heb ik? Ja, ja. Ja, dat is het. Wat zegt u? Bezorgen? Nee, opeten. Ja, ik zou graag willen dat u het even opgaat. Ja? Nee, nee, maar als u dan even beroerd wordt als ik gisteravond, oh. dan weten we tenminste wat het oh. geweest is, hè? Wat? U heeft nog geen klachten gehad? Nee, maar die krijgt u pas een uurtje na de maaltijd, hè? Oh. En smakelijk eten dan maar, vlager. Daai. Zo, en nou maar hopen dat hij de zachte hint begrepen heeft. Brok in de keel hoor. En hier ook. Raar gevoel hier. Uh, uh, Goedemorgen. Morgen, Biel? Morgen, ja, ja, zeg. Daar werd ik gewoon even raar van, hè. Dat werd mij even te veel. Mij, zeg, een Bielst. En biels, wij zijn toch wel wat gewend, hè. Hoe komt dat nou, hè? Waar zit hem dat nou in, hè? Volgens mij in de tongenworst. M mogelijk, uh, wat? In de wat? Ja, of in de filet americain. Ja, ja, of in de jus van de gebakken aap. Zo kan je wel doorgaan, zeg. Hé, hey, jassers, heb je gebakken aap gegeten? Ik heb niks gegeten. Oh, dan ben je daar beroerd van. Lieve kind, ik ben nergens beroerd van. En je zegt van, hier, raar gevoel, hier. Ja, ja, nee, gisteren, zegt bij Pol. Met Dumi, Tantelien dus, mevrouw, hè. En het kind, nee, weef, bij Pol dus. Pols nieuwe flat. Oh ja, jullie zijn bij Koenwezen eten, hè? Eten? Nachtje gebleven, zeg. Vanwege dat noodweer, Pol zegt, uh, Blijven jullie toch, zoals Paul dat zo hartelijk kan zeggen met dat zuinige koppie... ...blijven jullie toch, hè? Dus wij blijven feestelijk, hoor. En Dummy was er al niet goed geworden, dus je begrijpt, hè? Ja, ik begrijp het. Maar ontroerend, hoor, brok in mijn keel. Waarvan? Van die wijk. Van die wijk, van dat Nieuw-Noord. Noodwatermeer. Ben je daar als geweest? Nee, ik durf niet. Nou, maar het is wel de moeite waard, hoor. Wat wij daar even in dat moeras hebben neergezet zeg, dat is een hele stad zeg. Ik was daar sinds de bouwrijp maken niet meer geweest. wijk. maar god, god. Ja, George was ook altijd een beetje ziek als hij er geweest was. Ontzagwekkend hoor, petje af voor mijn eigen zaak, maar petje af voor monumentaal. Zowel bouwkundig als architectonisch, monumentaal. Nooit geweten dat beton... ...dat daar zo'n overweldigende indruk van kan uitgaan, zeg. Glas en beton, verpletterend, eerlijk. Ik geloof het. Ja, ik, ik kende daar, hè, van vroeger als kind, hè, Noodwatermeer, ja, dat noemden wij de Groene Hel. Hè, dat was zo'n polderwoestijn, weet je wel? Dat was het eind van de wereld, iets verschrikkelijks. Daar gingen wij dan altijd stekeltjes vangen, hè? Ja, met een man of wat, hè. Nooit alleen, want je verzoopt, hè. Ik ben er één keer tot mijn nek in de derring gezakt. Nee. Jazeker. En hoe ben je eruit gekomen? Hè? broer Piet, hou er maar over op. Broer Piet als mensenredder Blijf daarvoor gespaard. Als het aan hem lag, nou dan stond ik nu nog snikkend hem de hand te schudden. Vreselijk mens, die man. Daar krijg ik iets van. Die bleke bolle kop en die huilige gebas. En dan gaan we weer. Oh, Gio. Als me Pieter niet geweest was. Nou ja, dat is toch zeker zo. Als hij er niet geweest was, dan mag je je toch afvragen wie u er dan wel had uitgehaald. Nee. Niet? Nee, want als hij er niet geweest was, dan had hij me er niet ingegooid ook. Oh? Ja, oh, ja. Daar moet je vooral mee gaan stekeltjes vangen, met die. Maar ik wil maar zeggen, noodwatermeer, de groene hel. Ja, het was iets verschrikkelijks destijds. Nee, heerlijk, daar kijk je gek van op, hoor. Maar daar is heel weinig veranderd, zeg. Daar is merkwaardig veel van het fraaie ongerepte landschap gespaard gebleven. Ah. Ja, ja, ja, dat heeft de ontwerper van die wijk, mijn eigen pol dus... ...die heeft dat heel knap gedaan. Dat is in feite nog diezelfde landelijke, malse, bijna agrarische sfeer gebleven. Ja, daar zijn Jos ook zoiets over. ...iets van het blijft onbewoonbaar. Ja, die ruimte zegt, dat gevoel van dat machtige eindeloze... ...dat je als kind daar ook al zo'n heerlijk beleefde, dat dat is gebleven. Ja, dat is gebleven. En, en, en hoe, hoe komt dat? Mm -hmm. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat ze die kolossale betonblokken, die woonmuren zeg maar... ...die hebben ze daar schijnbaar te hooi en te gras in dat grenzeloze weide milde polderlandschap gekwakt. schijnbaar. Ja wat zal dat voor Koen gek zijn zeg, om daar in je eigen schepping te wonen? Ja wat dacht je ze gisteren zeg, Paul, die kan dan minutenlang door dat enorme dubbele raam die eindeloze polder in staan te staren zeg. De ene zucht van voldoening naar de andere. Oh, ja. Morgen chef. Morgen. Lien. Goeie. Hi. Goeie. Nee, nee, ne, weet morgenpool. Uh, sorry dat ik wat laat ben, Chef. Ik nee, nee. kon niet wegkomen met de wagen. <laughs> ...tot de as in de modder en dat gaat dan doorslaan, u weet wel. Ach, is de bestrating nog niet klaar, Koen? Eh, jawel, maar dat hebben we daar, Lien, met die straat, hier en daar, hè. S'avonds is hij er nog en s morgens kijk je uit je raam. <lacht> Beetje drassig nog dus, maar daar wordt iets aan gedaan, volgens zeggen, hopen we. Ja, nee, drassig, dat klopt. Mijn vader heeft namelijk oma Auge hier, toen oma Auge tot zijn nek in de derry gezakt was, het lezen... Ja, hoor, broer Piet. De derrytrekker. Weet je, weet je wat, Jermus, moet vragen, nee, Hoe ik er in gekomen ben in die brug. Nou, volgens mijn vader tikte hij jou op je schouwen. Ja, en dan val ik. Nou, volgens mijn vader was jij als kind al topzwaar, hè? Waarom? Oh. Volgens mijn vader wel. Hij zegt, als het een beetje woei, moest Dikke avond naar de school kruipen. Ja, ja, ja, ja. Tje, ja. je woont daar anders. Koninklijk cool, hoor, pol. Eh, uh, ironisch bedoeld, chef. <lacht> nee, bloed serieus, Paul. Hoezo ironisch bedoeld? Nou, het is mij om het even, chef. Dat zou ik maar achter ook denken, Paul. Het is me nogal geen paleisje. Nee, Veef. Wat jij? Een lot uit de loterij. Ja, een betonnen niet, zeg maar. Nou, ja, nou, nou, nou, zeg. Nou, toen toe, toe, toe, toe, toe we daar aankwamen, zeg. De entree te helpen. Poe, poe. Luxe, hoor. Ja, vertel eens gauw. Hoe was dat? Hoe vond je het? Nou, hoor, dat, dat, dat was niet zo eenvoudig, hè, om dat te vinden, Paul. Dat viel niet mee, hè. En nee, ook daar horen we meer klachten over, chef. Men schijnt dan namelijk niet te weten waar men is. Elk blok, elk blok is een straat, chef. Ja, ja, ja, ja. En ja. het lijkt op elkaar als twee druppels water op een gloeiende blaad. Ja, wat, wat was het heet, zeg. ...en wij maar fout rijden. Gebeurt ook mij nog dagelijks, chef. Het is niet te zien. Nee, nee. Ik denk... Ik zal maar eens vragen, hè. Aan een man die zijn auto staat te wassen. Ik zeg, neemt u me niet kwalijk. Maar is dit de Ariman Jokop ten Doele vierlaan. <lacht> Hij zegt, waar is die dan? Ik zeg, ik dacht van hier. Hij zegt, nee. Dit is de PC Hallejager Wakboom van de Poelkade. De mens, als ik de goede auto onderhanden heb. Je gaat hier aan alles twijfelen. Nou, eh, zo dus. Nogmaals een paar keer gevraagd, hè. Ja, het is, het is een van de problemen, chef. De buurvrouw links schiet om half zes een lichtkogel af. Maar eh, Henk zegt ook, het geeft je een idee waar het is, maar hoe kom je er? Ja, ja, ja, ja, ja. Tot zelfs als je ervoor staat, hè, Paul. Als jij er nou voor staat, hè, voor die huisjeswapel. Weet jij dan waar je woont? Kan, kan je het zien? Kan, kan, je, kan je het aanwijzen? Ezelsbruggetje, chef. Oh ja, hoe? Nou, ik heb dan in mijn agenda genoteerd dat ik woon op 61, horizontaal, 12, verticaal, chef. Haha, ja, handig slecht. Kan niet missen zo, hè. Ach, twee keer een lijn met identiek wasgoed, en Je hebt je verteld, chef. Ja, ja, ja, ja. Zeg, weet je wat mij ook zo opviel, Paul? Nee, chef. Het is een woud van vraagteken, chef. Wat viel u op, chef? Nou, toen we onze wagen dan geparkeerd hadden, hè, tussen die malle kleine dwergpaaltjes, wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn uh, volwassen parkeermeters, chef. Die zijn in de loop der dagen wat verzakt, chef. <lacht> Daar zit, daar zit goud in de grond, volgens zeggen. Het, het was wat drassig dus. Ah, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar toen wij dan die pijl volgden naar de ingang, hè. Wat een eindlopen is dat nog, zeg. Dat we daar toen opeens op een rij wachtende mensen stuiten. Ja, die staan in de rij om thuis te komen, chef. Hoe bedoel je? Spitsuur chef. Dan komen er een kleine duizend huisvaders thuis in ons blok, begrijpt u wel? Nee, nou, dat is 500 man per lift, chef, dus rekent u maar uit. Vijf man per hijs van gemiddeld twee minuten. Dus als je pech hebt, dan ben je niet voor het tweede journaal binnen. Nee, maar moment Paul, vergis ik me nou. Maar hadden we daar geen liefde met maximaal hefvermogen tien personen gepland? Ja, in theorie halen die dingen dat ruim, chef. Maar in de praktijk blijkt die dan door onvoorziene betonkrimp... ...tussen de tweede en derde etage vast te lopen, chef. En dan mag je blij zijn als je het laatste journaal haalt. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, dat wisten wij niet, hè. Dus wij passeren die rij. Ja, dan moest u de trap nemen, chef. Ja, ja, zeg, dat, zeg. Ja, fikse kloutenpartij, chef. Ja, en je schrikt je lam, zeg. Die leuning, je gaat klimmen, dus je grijpt de leuning. Ja, dat is de eerste keer even schrikken, chef. Wat is dat dan? Oh, mens, dan begint er vlak boven je hersens in dat galmende trappenhuis even een noodklok te bijeren van je bim dat je denkt, ik krijg de klepel in mijn nek. Trouwring, chef? Ja? Trouwing? Trouwring? Ja, daar tik je dan per ongeluk mee tegen die ijzeren leuninglin. En dat wil nogal geleiden, dat holle buitwerk, hè. Dus dat zet zich naar boven toe voort, die tik en dat kaapt tegen dat harde beton en dat plats. En dat wordt dus onderweg versterkt. En dat komt dan inderdaad van boven weer retour met een soort van... Bim? Zeg maar Bim? Ja, soort van Bim, ja. Nijs hem naar Bam? Ja, tussen Bim en Bam, ja. <lacht> En dan de klim zelf. Fikse klote pateeschef. Eindeloos zegt voor Doemie. Ik zeg doen. Calle man jij. Ja, jij kon daar niet bijhouden, hè? Ik niet. <lacht> <lacht> ik liep de fluiten. Als je inademde, ja. Als je uitademde... <lacht> als je uitademde, klopt het meer als een viool, hè? Oh, je. onzin. Maar een eind, hoor. Dat zag je aan het weer, hè? Aan het weer? Jazeker. ...beneden nog volop zomer... ...en we komen boven zeggen ...en we stappen die open galerij op... ...en hup, twee hoeden... ...een van mij, een van Doeming. Ja, ze vreten hoeden, chef, die galerijen. Nooit weer half orkaan... ...met nog een halve straat gaans voor de boeg. ...ik denk dat halen we nooit. Ja, ik heb me maar langs de leuning voortgesleept... ...riskante manier knaap. Zie je wel, zie je wel, dat zei ik ook... ...je slaat zo over de redenen en je verzuimt. De halve dat, chef, laat nog... Die mensen hadden een tamme kraai, had daar zo'n vaste plek op die leuning. Jong dier nog, maar op de duur kennelijk toch een kwestie van overbelasting en rang met kraai en al. Deugdelijke constructie, volgens bouw- en woningtoezicht, goed verankerd en zo, maar materiaalmoeheid dus. Ja, ja, ja, ja, ja, nou, blij dat wij de deurknoppen genomen hebben, zeg. In mijn ene hand doen we dus, en dan tussen de vlagen door van knop naar knop. Dat is een uh, handige methode, chef. Handige methode zal ik doorgeven aan de Blokveiligheidscommissie. Ja, ja, ja, maar wel gênant hoor, want dat weet je niet, hè. Wat niet? Die keukens, dat, dat zijn allemaal keukens. En die mensen hebben, hebben die keukens om de een of andere reden niet op slot, die deuren. Hebben ze wel, chef, maar dat is wat gaan kieren en dat pakt niet meer. Ja, nou, dat heb ik gemerkt, zeg. Het is dondersomplezierig, zeg. Als je daar zo'n halve straatlengte van deur tot deur met, de, met die loeiende wind bij die kokende vrouwtjes het gras komt uitblazen. Ja, daar is ook niet veel voor nodig, chef. Dat schijnt aan de druk te liggen. Maar daar wordt ook al wat aan gedaan, volgens zeggen, hopen we. Ja nou, op de plaats van ons schuldig je je maar niet eens meer, hè. dan roep je maar iets van smakelijk eten voor straks. Terwijl je iemand met je knallende wintermoeslaar over het hoofd staat te blazen. Om dan maar te zwijgen van al die eetluchtjes, hè. Dan moet je bij iemand gaan eten, zeg. En dan moet je van tevoren voor een halve straat aan eetluchtjes naar binnen hebben lopen inhaleren. Ja, ambijfie op de even en spruitjes op de oneven nummers, ja. Ik denk, Koen eet spruitjes oh, Sorry zeg, als ik dat geweten had, hadden we voor iets anders gezorgd, Nou, zeg. al goed, Paul, al goed. Tieners kookkunst, uitstekend. ook. die rouwkostschotel. Spruitjes als rouwkost, nooit gegeten, maar... Eh, maar heerlijk hoor, voortreffelijke carbonade trouwens heerlijk mals. Eeten jullie die nooit gebakken? Nee, uh, kijk dat is, uh, dat is dat gasje, dat is niet helemaal op druk dus hè, maar uh, daar wordt nu iets aan gedaan dan, volgens zeggen, hopen we. Ja, ja, ja, jammer ja. van Doumi hè, Tante dan mevrouw hè, die zat toen al onder de douche dus. Onder de douche? Ja, ja. Hoogtevrees, die meid. Ik wist dat niet, chef. Dat nou, kon je niet weten, Paul, Zo Zodat we binnen waren, Paul. Zeg tegen Doemie iets van: nou mevrouw Biels, hoe vindt u ons uitzicht? Ik denk, oh jee. Ja, dus, sorry, chef, maar ik wijs de mensen er altijd zelf maar op, hè. Dan zijn ze gewaarschuwd. Waarvoor? Nou, dat is verschrikkelijk, Oling. Als je daar onvoorbereid plakt voor dat enorme raam die de wolkengruwel ziet. Met daar ergens in de diepte, die groene hel dan, hè, wij noemen dat de groene hel namelijk, chef. En dan iemand met hoogtevrees zegt, doe me ik zeg, ga ja, jij maar gauw nou even zitten, met je rug naar het raam. Ja, dat geeft niks, chef. Nee, want dan zit je weer door dat krankzinnige achterraam te duizelen, Ja, dat uh, komt veel voor, hoor, chef, hoogtevrees onder de bewoners, dat hoor je veel. Daar wordt bij ons veel van gebruik gemaakt van de douche. Ja, en, en, en, en wat een weer het, werd het toen hè? Wat een weer werd het toen. Ja, ach wat zal ik zeggen chef. Dat lijkt op die hoogte erger dan het is hè? Klopt. Ja, daar wordt weer meer over geklaagd hoor. Dat je gasten al bij windkracht 2 van je verwachten dat je ze door dat noodweer niet naar huis zult sturen. En dat je dus steeds met slapers zit, hè. Wat voor u en mevrouw natuurlijk niet gehoopt, Jeff, laat dat duidelijk wezen. Ja, nou, nou, zei, ik zie me in dat nood weer. nog eens die keuken toch maken, zeg. Nee, ik was blij dat ons bekje gespreid was, hoor, wat jij. Ik heb de hele nacht, heb ik geen overdicht gedaan. Ik lag daar op die kamer bij die kleine meid en die lag de hele nacht bellen te blazen. Hé, hey, hé, hey, dat is merkwaardig, zeg. Laat niet. dan nou, constant hetzelfde hebben liggen doen. Ligt dat nou aan het hoogteverschil, Sospol, of is het zuurstofgebrek? Uh, nee, nee, nee, dat is de airconditioning, chef. Dat hoor je overdag niet van die huilende wind, maar s'nachts wil je nog wel eens bluppen, hè. <lacht> maar Blup, hè? De, ja, maar daar zou dan iets aan gedaan worden, volgens de berichten, hopen we. Ja, de airconditioning, ja. Maar van waar dan toch steeds die keukenluchtjes op? Dat is van de airconditioning chef. Nee, maar yes. dat zou dan meteen verholpen worden, hè? Werd er gezegd, hoopten we. Ja, ja dat wisselde om de vijf minuten ongeveer, hè? Spruitjes, andijvies, spruitjes, andijvies, hè? De groentemarkt, zeg maar, hè? Ja, ja, ja. Anders wel tamelijk gehoorig, hè? Als de wind gaat liggen. Feitje, ja. onder elkaar zeggen wij altijd dat het met de gehoorigheid wel meevalt... ...maar dat is meer zo'n gezegde, hè. Ja. En aan de werkelijkheid ontkom je er niet mee. Nee, nee, zeg, nee, wij liggen daar dus, hè. Ligt uit al. En dan hoor ik Doem opeens zeggen, lig je er al in? Ik zeg, ik wel. Ze zegt, wat zeg je? Ik zeg, ik zeg, ik wel. Jij vraagt of ik er al in lig en dan zeg ik, ik wel. Ze zeggen, maar dat vraag ik helemaal niet. Dat is Loekie van boven, chef. Van Frans, die vraagt dat altijd. Ja, maar dat weet ik niet. Dus ik ligt er even naar die stinkende bellenblazer te luisteren. En ik hoor opeens iemand op mijn bed komen zitten. Ja, dat is dan Frans, chef. Van Loekie dus. Ja, mogelijk, maar een gekke ervaring, hoor. Als iemand zijn schoen uittrekt, even zo goed als wat op je hoofd wat vallen zegt. En dan dat eindeloze geritsel. Oh, dat is, dat is pyjama, oh. Daar doet Loekie altijd wat stijzel in, dat was Frans thuis zo gewend. Ach jee, ach ja, alles, je hoort daar je hoort alles, alles, de ademhaling. Ik denk, als ze nou eens hemelsnaam, maar niet, maar nee. Maar nee, gelu gelukkig niet. Nee, vandaar dat we onze eigen slaapkamer tussen de logeerkamers van de buren hebben, chef. Dat hebben we gewijzigd zo geregeld, hè. ...geeft een stuk meer privacy en ja. als je gasten hebt... ...dan laat je dat boven en beneden even weten dus. Ja, ja, ook oh, vandaar... ...vandaar dat ik hem opeens hoor zeggen... ...de bieltjes slapen zeker al... ...maar laten we het zeker voor het onzekere nemen. Ja, je, je kunt het niet gokken chef... ...je vijand slaapt nooit, ik bedoel uh, dat... Uh, nee, nee, inderdaad Paul, inderdaad, ik heb geen dicht gedaan zeg... En, en toen begonnen ze weer met die schietoefeningen, zeg. die doffe dreunen. Net als je dan begint weg te zakken, boem! Waar gaat u dan dat belastinggeld? Nee, nee, dat zijn de laatkomen, chef. Ah. Dat zijn die kanteldeuren van de garages beneden. Dat dreunt nogal. Maar daar zou naar gekeken worden, heb ik gehoord. Hoewel er weinig aan te zien valt, dachten wij. Nee, maar horen des te meer, zeg. Om drie uur, ik denk, ik ga er even buiten. Ik trek even mijn jas over mijn jaan. En ik ga even een wandelingetje maken, hè. Op de tenen dus. Jas over, de, over mijn jam. Gelene Jam van Paul. Wie loop ik op de galerij tegen zijn jam? Nee, tegen de wij. Ik zocht een orgel. Om drie uur s'nachts een orgel. Nee, krat, nee, dat is onze kast. Oh, nou speel ik die niet. Het zwingt helemaal niet. Ja, nou, dat is een zo'n rot, zeg. Die man op dat orgel. Nee, onze kast, chef, ons centraal antennesysteem. Daar hebben we een beetje pech mee gehad, dat hij precies bij ons op het dak staat. Dat is die wind dus, hè, door die stalen buizen. Maar men zou er eens naar kijken, dus nu wachten wij de kast kijken maar even af. En zijn jullie toen gaan wandelen samen? Ja, ja, gezellig, hoor. Sfeer zo'n nachtelijke wijk, hoor. Ja, erg stil, zeker. Nee, valt mee, zeg. Nee, valt... Valt <lacht> erg mee. Met een in de lift al, nog een paar man getroffen. Allemaal met de jas over de jaan bleek je elkaar al te kennen. Ja, dat, uh, dat vormt van die vaste clubjes nachts, hè. Allemaal mensen dus bij wie de slaap niet wil komen, door welke oorzaak dan ook. Het zijn er nogal niet een paar. Maar gezellig, hoor. meteen in de kring opgenomen, voorgesteld. De naam is Biels. Biels? Ja, ja, de bouwmeester van deze wijk, ja. Toen, uh, toen werden we meteen de kring weer uitgespuugd. Dus. Nou ja, onzin, hoor. Kritiek is gemakkelijk. Nou ja, toen hebben we samen een nachtmarsje getippeld, het kind en ik. Uurtje rond. En dat is gek hoor, want dan slaapt je meteen. Hè? Ja, chef, ja, maar uh, kwam u dan niet vanmorgen binnen om half acht of iets in die koers? Jazeker, Paul, maar dat is dan ook weer zo'n merkwaardige ervaring hoor. Als je dan wakker wordt en je ziet met een slaperig oog hoe Dumi zich te kleden staat. En Dumi blijkt veranderd in een langmager mens. Nee, wat was er gebeurd? Nou, ik lacht daar verkeerd. Ik bleek in de A.J. Binkhorst Jacob Wisdom van de Hooglaan te liggen. Grote, hoekige vrouw, zeg. En jij, nee, Nou, ik had het aanzienlijk beter getroffen, eigenlijk wel, als ik het zo hoor. Dat wilde wel even communiceren, hoor. Dat was meteen even. Dat was even bellenblazen op volwassen niveau, hoor. En wat zei die mevrouw wel? Nou, ja, die vrouw. Ja, dat moest, ja. Die maakte er eigenlijk weinig van. Zo hoekig als ze was, ze maakte er weinig van. Dat was opvallend vormelijk eigenlijk, dat gesprek. Ja, dus de mensen zijn het gewend, hebt Het komt daar vaker voor. Wij, Tina en ik, hebben thee op bed gekregen van de meneer uit de karel jan hectorus duimarm Poelman. -laan. En dat is hemelsbreed 5, 6 kilometer. Dan was u nog dichtbij, chef, dat hoor je niet vaak. Nee, oriëntatievermogen, Paul, hebben wij allemaal bij Bielsen. Wij, Ritterman. Vrienden, dames blijft heren, Bielsen morgen. Oh, dag, George. Ja, hier komt hij. Nare man, als mens dan. Nare man, dank. Biels hier. Uh, ja, ja, meneer Ritterman. Leuk dat u even bij. De politie zegt u een mevrouw in de AJ Binkhorst Jacob Wisman van de Hooglaan. Ja, dat klopt. Nee, ik bedoel, dat klopt relatief gezien. Meneer in de met een zwart lijntje de deur uit. Dat is bescheiden De waarheid, meneer in de man. Nee, dat was niet de verloofde van het meisje, meneer in de man. Dat was neef even. nee, Nee, we hebben ons in alle vroegte wel even verloofd. Hoor. Oh, ze hebben ze wel verloofd, meneer in de man? nu net hier, jong geluk, Pardon? Neef Eef, zou mij met een zacht lijntje de deur uit. Ja, ik zeg, ik breng hem wel even naar zijn asiel. Oh, dat is een gesmeerlijk meneer man. Ben je dan al, mag ik dit even uitleggen meneer Rinneman? Dit zo waar we de paard...